Rob Baltus met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem is met zijn uitspraken over de Cypriotische blauwdruk... internationaal het mikpunt van kritiek geworden. Vooral buitenlandse commentatoren vegen de vloer met hem aan. Dijsselbloem zei vanmiddag in een interview met Reuters en de Financial Times... dat het reddingsplan voor Cyprus een blauwdruk is voor volgende reddingsoperaties. Op de beurzen was meteen een dip in de koersen te zien. Even later kan Dijsselbloem met een verklaring waarin hij zijn uitspraken terugnam. De meeste banken op Cyprus gaan morgen weer open nu er een akkoord is bereikt over de nieuwe noodlening aan het land. Alleen de Bank of Cyprus en de Laikie Bank blijven nog tot donderdag gesloten. Deze grote banken worden grondig gereorganiseerd. De Laikie Bank wordt zelfs gesplitst en zal uiteindelijk verdwijnen. De Britse premier Cameron heeft strenge maatregelen aangekondigd om de instroom van migranten in Groot-Brittannië te beperken... De netto-immigratie moet volgens Cameron omlaag van honderdduizenden per jaar naar tienduizenden per jaar. Hij wil bovendien voorkomen dat Roemenen en Bulgaren volgend jaar massaal hun heil gaan zoeken in Groot-Brittannië. In 2014 gaan de grenzen in de EU open voor Roemeense en Bulgaarse werknemers. Cameron zei dat veel Britten zich terecht zorgen maken over de komst van profiteurs. De samenwerkende hulporganisaties beginnen een campagne om geld op te halen voor slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië. Voor donaties is Giro nummer 555 opengesteld. Op tweede paasdag zenden de Vada en de EO een speciaal tv-programma uit over Syrië. Ook komen er spotjes met bekende Nederlanders op televisie. Tiger Woods is weer de nummer 1 van de wereld. De Amerikaanse golfer zakte twee jaar geleden weg naar privéproblemen. Maar hij heeft bewezen dat hij weer met de beste mee kan. In Orlando won hij de Arnold Palmer Invitational. En daardoor is hij vanaf morgen weer nummer 1 op de wereldranglijst.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 CfM Radio, Henny van Petergem, met het laatste uur. En ik spreek vandaag met Hanneke Stegeman. Hanneke Stegeman uh, werkt voor Aglo Haarlem. En uh, ja, waar woon je eigenlijk, Hanneke? In Hoofddorp, dacht ik, hè? Ja, ik woon uh, nu uh, sinds drie jaar in Hoofddorp. Oké, okay. en ben je, uh, je bent daar nou niet geboren. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik kom uit uh, Den Haag. Daar ben ik geboren en getogen. Dus uh, Den Haag is de, is de plek waar ik uh, ben uh, opgegroeid. Ja, wat bracht je naar uh, Voorburg? Voor... Of uh, waar je nu zit, sorry. Waar je nu woont? Uh, nou, de plek waar ik nu woon, naar Hoofddorp. Uh, mijn man had een, uh, kreeg een baan in Amsterdam. En uh, ja, die, uh, toen zijn we op een gegeven moment verhuisd. Want het is niet leuk om uh, iedere dag in de file te staan. Nee, dat is waar, ja. Wat, wat doet je man voor werk in Amsterdam? Um, hij, hij is hoofdtechnische dienst. Hij uh, zorgt dat de oude autobanden versnipperd worden tot kleine dingetjes. Dus Oké. Okay. Ja, ja, ja. Wat doe je zelf voor werk? Ik, ben, uh, ik werk als uh, voedingsassistent op, uh, op een dementerende afdeling. Dus tenminste met dementerende ouderen. En ik zorg dat de mensen de hele dag door eten en drinken krijgen. Dus, nou, dat is wel goed. Dan hebben ze tenminste wat lekkers af en toe. Ja, zeker weten. En de warme maaltijd en de ontbijt en de lunch. Dus dan moet ik zorgen dat de mensen daar te eten krijgen. Leuk. En het is ook in Hoofddorp? Dat is in Hoofddorp, okay. ja. Hoe ben je daar zo ingerold? Wat leuk. Uh, ik heb eerst een uh, tijdje vrijwilligerswerk gedaan uh, in dat verpleeghuis. En toen was er een uitzendbureau uh, op een gegeven moment. En toen ben ik via het uitzendbureau daar gaan werken. En nu heb ik een vaste baan voor 24 uur. Nou, dat is wel leuk om te horen. Hè? Ja, je. En dat is heel leuk gedaan. Maar daarnaast ben je nog heel druk. Uh, binnen acculo, gaan we straks uh, wat meer over vertellen. Maar vertel eens, uh, kan je wat vertellen over je jeugd? Vind je, vind je dat leuk? Ja. ja, dat is goed. Ik ben, uh, ik ben opgevoed uh, door mijn moeder. Uh, ik heb drie broers, jonger dan mij... Uh, ik ben christelijk opgevoed, dus mijn moeder heeft me altijd uh, over de Heer Jezus verteld, over zijn liefde en zijn zorg. Hmm. Ja. Dus het was wel heel jong dat je daarover hoorde. En uh, ja, wat deed dat dan met jou? Vertelden ze dan een bijbelverhaal of gingen jullie bidden? Hoe was dat in de praktijk van alle dag? Uh, ja, mijn moeder die bad met ons gewoon aan tafel en gewoon uh, als wij naar bed gingen, een bijbel, een uh, kinderbijbel voorlezen. Ja, en uh, ja... Hij ja, maakt ook wel dingen mee, eh, wonderen. oh ja, vertel, wat voor wonderen heb je meegemaakt? Nou, soms dan had mijn moeder helemaal geen, uh, geen cent meer te makken. Mm. Zoals we dat nou maar noemen. Ja, wat vat het wel moeilijk? Want jouw vader was al heel jong overleden, hè? dacht ik. Kun je ja. daar iets over vertellen? Uh, ja. Ik was uh, vijf toen mijn vader overleed. Hm. En dan heb ik nog drie broertjes onder mij. Dus reken maar uit. Nou, veel onder. <laughs> ja, precies. Dat is heel wat te voeden. Ja. ja. En, maar mijn moeder, die, die had gewoon het geloof dat, dat ze gewoon. Ja. Er staat ook ergens een tekst in de Bijbel: weduwe, dat, dat God de weduwe en de wezen zal voeden. Ja, ja. Oh. Nou, en uh, nou, dan bad mijn moeder ook gewoon van... Heer, kijk, hier in de vriezer, er zit niks in. Uh, wilt, u, wilt u voorzien? Ja. En dat regelt dan ook. Ook wel er een brood in de vriezer? <laughs> nee. Nee, oh, het ging op een andere manier. Dat vertel. Ja, ik ook vertellen. Ja ja, ja, ja. Nou, het ging dan op de volgende manier. Dan kwam er een buurman aanbellen. En die vroeg van... Uh, ja mevrouw, sorry dat ik u stoor. Maar ik he, heeft u nog plek in de vriezer? Want um, uh, we, we hebben een, namelijk een, een actie uh, gehad in de winkel. En brood is nog niet verkocht. Uh, we hebben brood over. Nou, en dan kwam hij met het meest luxe brood. Die, dat je maar kan voorstellen. Nou ja, en dan had je weer maanden brood. Of tenminste, weken brood. Ja, dan kwam die man net op het goede moment. De ja. hele voorraad broden brengen ja. voor de vriezer. Ja, wat fijn hè? Ja, heerlijk. Dus je, je hebt echt ervaring dat God voor je zorgt en vooral ook voor het gezin, voor je moeder in alle opzichten en heb je daarin nog meer bijzondere voorvallen? Misschien andere verhalen? Van die wonderen? Ja, of dat je, hoe je Gods zorg ervaart ook vandaag, want toen was je natuurlijk een jong meisje, maar nu de, vandaag de dag, hoe ervaar je dat de relatie met God? Nou, God die, die zorgt toch altijd voor, uh, voor je. Als je de, ja, dan heb je bijvoorbeeld in het begin dat ik hier in Hoofddoor uh, was. Had geen werk. Hmm. En God zorgt er toch voor je. Want mijn man heeft gelukkig een goede baan. Ja. Dat, is, dat is gezegend. En ja, dan, uh, dan ja, hoef je je ook geen zorgen te maken. Want, want hmm. God zorgt voor je. Ja. Om allerlei dingen heen. Toen ging je zelf ook actief uh, zoeken naar vrijwilligerswerk wat je leuk vond waarschijnlijk. Ja. En nu heb je zelf ook een, uh, zelf een uh, vaste baan. Dat is leuk om te horen, hè? Ja, zeker. Hoe je al biddend dus ook keuzes kan maken in je leven uh, en ervaart dat God zorgder is. Uh, ja, en uh, je bent, uh, waarschijnlijk naar de lagere school geweest, uh, in Den Haag ook, in de buurt, of... Uh... Um, ik ben op mijn zesde, ben ik verhuisd naar, van Den Haag naar Deventer. Oh, ja. Dus ook, oh, nog, even, ook nog even een andere richting. <laughs> Zo. En um, eigenlijk mijn jonge jaren, van mijn uh, van zesde tot mijn tiende, heb ik in uh, Deventer gewoond. Ja, en, en daar, daar ging je naar school? Daar van. ging ik naar de lagere school, ja. ja. En daarna ben je naar een andere cursus weer gegaan, andere opleiding misschien? Ja. Wat ja. heb je voor opleidingen gedaan? Uh, mijn opleidingen waren uh, daarna, heb ik uh, vier jaar op de huisartsschool gezeten. En uh, daar heb ik mijn diploma gehaald. En toen kreeg ik echt het verlangen in mijn hart om uh, iets meer over de je nog meer over de Heer Jezus uh, te leren. En toen ben ik naar een, uh, een bijbelschool toe gegaan. Oh, waar was dat? Bijbelschool in de Ruimte. Oké. Okay. In Soest. Ja, in Soest, hè? en uh, ja. wat, uh, wat was je idee daarvoor van ja ik wil meer over de Bijbel leren zei je al maar je had toch al thuis ook veel van de Bijbel geleerd uh, wat heb je daar voor nieuwe dingen geleerd wat voor vakken gaven ze daar of wat deed je daar of, of hoe heb je het ervaren zeg maar nou, de bijbelschoolperiode heb ik als heel goed ervaren. Het was een echt een, een discipleschapstraining. Het was niet alleen maar theorie, maar er was ook heel veel praktijk. Want er waren kinderkampen en hulusconferenties. En je moest overal, in de, vooral in de zomervakanties, moest je gaan meewerken uh, in die kinderkampen. En dan draaide je gewoon zes weken lang kinderkampen of je stond in de baserette. Dus je leerde ook dienstbaar te zijn ik ben uh, niet echt met de theorie heel, uh, heel bekend, maar wel heel veel dingen in de praktijk geleerd. Ja, ja al doen, dan leer je natuurlijk uh, heel veel. Hè? En inderdaad, er waren wat zes of tien weken kinderkampen in de zomer, begrijp ik. Hè? Ja. En daarnaast had je ook nog de conferenties door het jaar heen. Want ik uh, heb wel gehoord dat je dan misschien in tenten logeerde of uit de koffer leefde. Dat is toch wel heel bijzonder om dat uh, te doen. Hoe vond je dat? Nou, dat was soms was dat best wel eens moeilijk, want je moest dan zes weken uit de koffer leven en je sliep dan zes weken in tenten. En dan, uh, ja, dan was het af en toe best wel eens even slikken. en dan denk je van, heer, geef mij, u, geef mij uw kracht, want ik, ik kan het zelf, van mezelf kan ik het niet. Hmm. Dus ja, dat... Uh... Het was echt wel een uitdaging, ja. En, en hoe lang heb je de Bijbelschool gedaan? Ik heb uh, twee jaar op de Bijbelschool gezeten, okay. van 88 tot 89. Tot, van 88 tot 90. Ja. En daarna ben je uh, weer gaan werken. Of ben je iets met die bijbelschool. Kan, wat kan je daarmee doen. Zeg maar? mm, ik ben daarna. Ben ik, uh, heb ik vijf jaar bij Maasbach gewerkt. Bij de Johan Maasbach wereldzending. Ik heb daar. Uh, ja ook eigenlijk in het zendingswerk gezeten. Ik heb daar. Uh, de crash gedaan, de, de kleine kinderen opgevangen. Als de medewerkers dan naar, uh, naar kantoor te gingen, had ik de kinderen, de, de, de baby's en de peuters. En daar vertelde ze zich ook over, de Heer Jezus. Ja, dus dat was een goede voorbereiding, de bijbelschool, ja. <laughs> Absoluut. Was leuk, ja. ja. Zeker, het was, uh, was leuk. Het uh -huh. ja, was een goede tijd. En heb je je man bij, daar ontmoet, of kende je uh, man al toen? <laughs> nou, ik heb mijn man ontmoet op uh, De Bron in Dalste. Oh, wat leuk. Ja. Ja, een oh, conferentiecentrum voor christelijke ja, conferenties. Ja. Want hij werkt ook bij Maasbach later, begreep ja. ik. Ja, Later pas, ja. Oh, ja. ja. Dus uh, op een 25-plus uh, conferentie heb ik hem ontmoet. Dus mm. ja, hebben we eerst een tijdje geschreven en daarna... Nou, schrijven is wel uit de tijd natuurlijk, hè. maar uh, wij hebben geschreven. Dus uh, we hebben geschreven en uh, nou, na een verloop van tijd kregen we verkering. Ja, maar dat is ook alweer een tijdje geleden, denk ik, dat je getrouwd bent. Want toen was het niet zo nog van het internet, hè? Nee, klopt. Want hoe lang ben je nu getrouwd? Ik ben nu uh, elf jaar getrouwd. Ja. Ja, dus ja. Ja, dat gaat me toch hard. Je hebt zo je jubilea vol. Nou, en op een gegeven moment kwam je bij Aglo. Of kende je Aglo misschien al wat langer? Uh, ik kende Aglo al wel wat langer. Doordat mijn moeder uh, één keer in de maand naar Aglo ging in Den Haag. Oké. Okay. Dus ik kende Aglo wel een klein beetje. Niet zo als ik het nu ken natuurlijk. Ja. Kan je vertellen voor de luisteraars, wat is Aglo eigenlijk? En, uh, Aglo is een... Christelijke vrouwenorganisatie, wereldwijd. Tegenwoordig mogen de mannen ook mee. Oh, dus uh, dat is wel heel bijzonder. Ja, en het is een christelijke organisatie. Ze vertellen, ze vertellen over de liefde van Jezus. En dat, je, ja, dat, dat God voor je zorgt en Hij je ja, gewoon heel dicht naar wilt zijn. Ja, en dat, dat geeft jullie vorm doordat jullie... Uh in de regio's door heel Nederland bij elkaar komen. Hoe vaak kom je in Haarlem, regio Noord-Holland bij elkaar? Um, we komen één keer in de maand op de vierde donderdag... ...komen we samen in een, uh, in een kerkgebouw, kerk van de Nazareus. Um, we beginnen om half tien. En dan hebben we eerst een, uh, een zangdienst... ...en dan uh, komt er een spreker uit het land, komt spreken... En er is altijd nazorg en heerlijke koffie. Met wat lekkers erbij. Ik ben er ook wel eens geweest. Shift away, and I simply come. Longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in is not what you have Hennie van Petergem, CFM Radio, het programma Het Laatste Uur en ik spreek vandaag met Hanneke Stegeman. Hanneke Stegeman is president van de aclo Vrouwengroep en uh, ja, misschien kan je vertellen hoe, hoe je zo president bent geworden. Was je eerst misschien in een andere functie werkzaam of uh, in verschillende groepen van Aclo? of was je meteen in Haarlem actief? Hoe is dat gegaan bij jou? Uh, ik ben eerst begonnen in Voorburg, want eerst woonde ik natuurlijk in uh, Den Haag. Dus ik ben begonnen in Voorburg, uh, Glow Voorburg. En daar was ik in bestuur als hoofdgastvrouw. En daar heb ik een heleboel geleerd. Veel dingen, veel dingen geleerd over, over God en uh, hoe mensen dienen en ja, dat soort dingen. En daarna ben ik dus verhuisd van voorbeur van, van Den Haag naar Hoofddorp en daar ben ik weer op zoek gegaan, weer naar Neuglo en ik kwam er eentje tegen in Haarlem. Ja, want in Hoofddorp bestaat het nog niet dus. Nee. Nee, terwijl er zo heel veel christenvrouwen zijn, dat is misschien ook nog een idee. Ja, dat denk ik opeens, want ik zag zo'n grote kerk daar een keer. Dat zou ook leuk zijn. Maar Haarlem heb je toen gevonden, gelukkig, en daar ben je ook uh, naartoe gegaan, actief uh, geworden. Vertel, wat, wat ging je doen? Um, ik ben eerst gewoon een, een tijdje als gast gegaan. Want je kan niet zomaar ergens inspringen. Want je weet niet wat, uh, wat de groep, hoe de groep is. Dus ik ben eerst een tijdje als gast gegaan. En daarna heb ik, ben, ik, uh, ben ik eigenlijk gevraagd uh, door Yvonne om, uh, om in het bestuur te, te, mee te draaien. En te, mee te denken over, ja, over de dingen die je kan doen binnen UGLO. Yvonne was toen de president. Want die is tien jaar president geweest, geloof ik, hè? Ja. Dus ja. dat is best wel lang. Ja. Best wel. En uh, nou, toen leerde je daar een beetje kennen hoe het in Haarlem was. Is Haarlem totaal anders dan Voorburg? Of is elke groep gewoon verschillend altijd? Uh, ik denk dat iedere groep weer anders is. Mm -hmm. Andere vrouwen, andere leeftijden. Uh, ja, het, je, er zijn verschillende leeftijden binnen Glow En uh, ja, dat is gewoon uh, wel goed, denk ja, ik. Ja. Ja. Zowel en, jong als ja. oud. En zijn er uh, uh, verschillende groepen, bijvoorbeeld jongere vrouwen bij elkaar, oudere vrouwen bij elkaar? Of is het gemengd? Het is een hele gemengde groep. Ja. Een hele gemeente groep en dat, is, en dat is juist leuk, want de, want de ouderen kunnen de jongeren weer leren en de jongeren die kunnen weer iets vernieuwends brengen aan de ouderen, denk ja. ik. dus dat is wel opbouwend en het is uh, uh, samengesteld ook uit vrouwen van allerlei uh, kerkelijke richtingen. Kan je daar iets over vertellen? Hoe komen die vrouwen bij die groep? Hoe doe je dat? Uh, we, hebben een, we maken hele leuke kaartjes tegenwoordig met, met leuke uitnodigingen, flitsende, flitsende kleuren en leuke plaatjes. En dan schrijven we daar schrijven we de spreekster op. En we, we hangen, de kaartjes hangen we in verschillende uh, gelegenheden, dus in kerken, in supermarkten. En we vragen ook de bezoeksters. Om, uh, ...om mensen uit te gaan nodigen, vrouwen uit te nodigen... ...en dan geven we een paar extra kaarten mee... ...en dan kunnen ze ja, de vrouwen uitnodigen. Mm -hmm. Dus iedereen is welkom, of je christen bent of niet... ...of je in een bepaalde kerk zit of niet... Het is de bedoeling dat gewoon alle vrouwen... ...alle kennissen en vriendinnen en kerkleden vrouwen meenemen... En dat klinkt wel heel erg aanlokkelijk. Uh, ik hoorde dat jullie ook wel eens een high tea hebben bijvoorbeeld, daar hou ik wel van. Ja, dat hebben we zeker. We hebben zeker af en toe een high tea. De meestal aan het einde van het jaar, dat is een mooie afsluiter van het jaar, dan hebben we eerst uh, een spreker, een spreker of een spreekster, want we nodigen ook wel eens mannen uit. Um, en dan daarna hebben we meestal een high tea en dat is uh, fantastisch. <lacht> Lekker eten. Ja, lekker eten erbij. Of iets creatiefs uh, gebeurt er ook wel. En altijd lekkere koffie met lekkers erbij. Hè? En uh, ja, hoe ervaar je dat, uh, dat je nu president bent geworden? Heb je dat als een roeping ervaren op je leven? Of ja, hoe zie je dat? Ik, uh, op een gegeven moment, ik ben er denk ik heel rustig aan naartoe gegroeid uh, om president te worden. Ja, zeker. En uh, ja, op een gegeven moment was het in, uh, in september dat Yvonne naar me toe kwam... Uh, om te vragen of ik president uh, wou worden. Daar moest ik natuurlijk wel eerst even over nadenken. Maar het, het klikte, het was oké. Okay. Dus um, ja, en toen uh, heel langzaamaan heeft Yvonne me gewoon een jaar lang begeleid. En steeds meer dingetjes ging ik doen. En nu sinds uh, september... 2012 mag ik het uh, doen en het gaat, gaat leuk. Ja, ervaar je het als, als uh, een nieuwe uitdaging of, of ja, wel veel verantwoordelijkheid misschien ook? Ja, het is wel heel veel nieuwe dingen, nieuwe verantwoordelijkheid, maar het is, uh, het is, het is goed. Ik bedoel, je, je groeit op een gegeven moment. Uh, je, je, kan niet, je kan niet baby blijven, uh, baby zijn in het, in, het, uh, in het geloof, maar je moet doorgroeien, je moet gaan groeien. En uh, als, je, als je gaat groeien, dan gaat God je ook meer verantwoordelijkheden geven. Ja, dus je ervaart echt dat, dat God je ook leidt in het uh, groeien in een nieuwe positie, zeg maar. Ja. Ja, ja, zeker. Dat is mooi. Want wie is Jezus voor jou? Hoe zie je dat? Jezus is mijn beste vriend. En hij, uh, ja, hij zorgt voor mij iedere dag. Uh, je moet wel een persoonlijke relatie hebben met God. Wil je hem beter leren kennen? Dus dan moet je ook gewoon je Bijbel openen en bidden. Want anders, ja, anders is het maar een beetje los. Ja, dus je ziet het echt als een relatie. Je kan met Heer Jezus ook spreken. Hij spreekt ook tot jou terug. Hoe doet hij dat? Uh, hij spreekt door, uh, door, je, door je gedachten, je, je hart. Dat, dat God tot je hart spreekt. Maar je kan ook, als je bijvoorbeeld denkt, van ik ga een stukje de Bijbel lezen. Dan denk je van, hé, hey, God spreekt tot mij door de Bijbel heen. En dat is mooi om te, om te ervaren. Ja. Soms dan loop je ook wel eens buiten en dan zie je dingen en dan denk je van, wauw, God heeft de, de natuur zo mooi gemaakt. Mm. En dan spreekt hij door, zelfs door de natuur heen. Maar we moeten er wel aan op zijn. Ja, er zijn heel veel manieren hè, waarop God eigenlijk tot je kan spreken. Dus door de natuur, door de Bijbel, door je gedachten, positieve gedachten ja. geeft God altijd. En ook uh, misschien door mensen die je ontmoet, als ze ook christenen zijn. Of, ja. En uh, ja, hoe is dat bij jou gegroeid? Je leerde de Jezus al heel jong kennen, begrijp ik. Hè? Want, ja, maar uh, ja, ging je dan naar de kerk naast het feit dat je moeder bad en de Bijbel las, begrijp ik. En uit de Bijbel, de kinderbijbel misschien ook vertelde. Hoe gaat dat dan als je kind bent? Groei je daar zo in mee. Uh, ja, uh, mijn moeder die, die, die uh, nam ons altijd mee naar een uh, lofprijzingsweken en uh, ja, herstelweken. Want mijn moeder was dus alleen met vier kinderen en dat was eigenlijk haar vakantie. Toen ging ze altijd naar de bron in Dalfsen. Dat was een christelijk conferentiecentrum. En daar, daar gingen we altijd naartoe. En mijn moeder nam ons daar altijd mee naartoe. Dus uh, ja, dat was, uh, dat, daar heb ik heel veel van geleerd. Ook in mijn kindertijd, ook in mijn tienertijd. Ja, dus, ja. dus dat zijn conferenties waar speciaal ook een kinderprogramma is en een tienerprogramma. Hè? Dus het is een volwassenenprogramma. En dan voor de kinderen en de tieners hebben ze een apart programma. En daar leerde je dan ook heel veel in de relatie... Met de Heer Jezus, oké. Okay. Want nou, dat is wel een rijkdom, hè. Ze je zo heel jong dat uh, kan meekrijgen. Maar het was misschien ook een gemis dat de, je vader er niet was. Hoe heb je dat dan een plek kunnen geven? Want ja, de Heer Jezus is dan je beste vriend. Maar je was misschien ook wel verdrietig of boos. Hoe ga je daarmee om als christen met dat soort dingen? Uh, ja, de va je, een vader heb, je, heb ik wel gemist af en toe. Want ja, het is toch, uh, ja, andere kinderen hebben wel een vader en jij niet. Maar je merkt dan toch dat, dat God ja, um, mensen geeft, broeders, uh, in, de, in de kerk. Die gewoon dan toch een arm om je heen slaan. En zeggen van joh, je mag er zijn. Uh -huh. En dat heb ik wel ervaren. Dat, ja. dat, uh, dat gewoon gezinnen om mijn moeder en de kinderen opving, gewoon kom eens bij ons eten. Ja. En dan heb je ook een dat het toch wel een vader was. Ja, dat is toch dat het compenseert dat mensen ook liefdevol uh, vaderfiguren zeg maar in je leven komen. Hè? Dat is toch heel mooi, hè? Dat je dat zo mag ervaren. Uh, ja, even over Aklo. Hoe zie je de toekomst van Aklo, van Aklo Haarlem? Heb je daar een idee over? Nou, het, uh, de toekomst, ja. Ik, uh, ik hoop dat het uh, nog meer gaat groeien. Dat, uh, dat de vrouwen niet alleen in aantallen, maar dat de, dat, uh, dat de vrouwen nog meer de liefde van Jezus zullen ervaren. Mm. En dat is, uh, dat is misschien heel zweverig gezegd, maar dat ze gewoon kunnen merken, kunnen proeven dat God van hun houdt. Door het woord, maar ook door de, door de liederen, door de, door de aandacht die we de mensen kunnen geven. Nou, dankjewel. Dat, dat klinkt heel goed. Misschien kan je nog een uitnodiging doen voor de dames die nu luisteren, ook in Zandvoort, om uh, te komen naar de Aglo. Nou, eh, ik vond het leuk om hier te zijn om het interview te doen. Eh, ik wil graag iedereen uitnodigen voor de Aglo. Elke vierde donderdag van de maand hebben we een, een globa eenkomst We zijn om hal, negen uur gaan we open. En dan beginnen we eerst met koffie. Lekkere koekjes. En om half tien uh, gaan we zingen. Tot, uh, tot half twaalf. Het, is een heer, het, het, uh, het zijn altijd fantastische ochtenden. Het, is, het adres is de Zeilweg 218 in Haarlem. De kerk van de Nazaregers. Nou, dankjewel voor dit uh, interview. Nou, en ik hoop dat alle vrouwen van Zandvoort, kerkelijk of niet kerkelijk, het is interkerkelijk en iedereen is welkom naar de Aclo gaat. Dankjewel. Graag gedaan.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 Mijn naam is Andreas Sony en ik ben nu al meer dan 30 jaar actief als evangelist in de Indiase provincie Chabalur. Het is niet eenvoudig om mensen in India te vertellen over Jezus Christus. Het lijkt wel alsof de tegenstand steeds groter wordt. Maar ik ga door, want God staat me bij. Sinds ik als 31-jarige man tot geloof kwam, gaat er geen dag voorbij of ik vertel mensen over de Heer Jezus. Inmiddels ben ik de 65 gepasseerd... God heeft me veel jaren gegeven om voor hem te werken. Steeds meer mensen staan open voor het evangelie. Maar het lijkt wel alsof de tegenstand in de afgelopen jaren sterker en sterker wordt. Soms krijg ik het gevoel alsof ik niet in India woon... maar in een communistisch land uit de tijd van de Koude oorlog. Ik word altijd in de gaten gehouden. Dat maakt me soms bang. Sinds ik tot geloof kwam ben ik dagelijks te vinden... op treinstations, in winkelcentra en in studentenhostels... Ik vertel mensen over de Heer Jezus, geef ze boeken en bid voor hen. Tientallen keren ben ik daarvoor al bespot, bespuugd en aangevallen. De laatste jaren worden die aanvallen steeds gewelddadiger. Een paar jaar geleden was ik op bezoek bij een christelijke jongen die in een hostel woonde. Ik bemoedigde hem in zijn geloof en ik bad met hem. Maar op dat moment kwamen extremistische hindoe's de kamer binnen. Ze begonnen me te slaan en sleepten me naar een donkere ruimte. Daar raakten ze me met alles wat ze konden vinden. Daarna kwam de politie op bezoek. Ze namen me mee naar de gevangenis waar ik hardhandig werd ondervraagd. Ze dwongen me een verklaring te ondertekenen waarin ik beloofde om nooit meer een voet in het hostel te zetten en mijn vrienden nooit meer te ontmoeten. Veel studenten in India wonen in dergelijke hostels. Voor christenen wordt het steeds moeilijker. De eerste kamers vlak bij de ingang worden standaard verhuurd aan extremistische hindoes... die christenen nauwgezet in de gaten houden. Extremisten weten nu wie ik ben en gaan gericht naar me op zoek. Twee jaar geleden werd ik opnieuw aangevallen... en zo hard geslagen dat ik dacht dat ze me wilden doden. Opnieuw kwam ik, meer dood dan levend, in de gevangenis terecht. Pas nadat een vooraanstaande christen zich met mijn zaak bemoeide, kwam ik weer vrij. Er werd wel een rechtszaak tegen me aangespannen... Het duurde meer dan twee jaar voordat ik werd vrijgesproken. Het waren zware tijden, maar God heeft zijn trouw laten zien. Hij was altijd bij me. Dankzij Open Doors heb ik nu een huisje... en verdien ik genoeg geld om door te gaan met mijn werk. Maar ik word nog steeds in de gaten gehouden. Pas nog werd ik opmerkelijk vriendelijk gegroet... door een extremistische hindoe die me in de gaten houdt. Direct daarna kwam er een man naar me toe die me om een bijbel vroeg. Dat was een val, maar ik wist me eruit te redden, met hulp van God... Hij geeft me inzicht en dankzij hem zie ik zegen op mijn werk. Tientallen mensen kwamen al tot geloof. Enkele hebben nu hoge posities in de samenleving. Gods werk gaat door en dat geeft me eeuwige vreugde. Ik vrees geen gevaar.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 Op zondag 26 mei staan wij weer met een stand op de zomermarkt. Ook op die dag bidden wij voor zieken en mensen die andere problemen hebben. U bent van harte welkom bij onze stand. Verder hopen we vanaf begin april weer regelmatig op de weekmarkt in Zandvoort te staan. Op de woensdag is dat. Wilt u bezoek of gewoon een gesprek? Dan kan u natuurlijk altijd daarvoor ons bellen. Voor meer informatie en voor een afspraak... Kunt u bellen op dit nummer 06 40 23 66 73. Ik herhaal 06 40 23 66 73. Of u kunt mailen naar info Info.abestaart.gebedsandvoort.nl. Info u kunt ons ook uh, onze website bezoeken. En dat is www.gebedsantwoord.nl www.gebedsantwoord.nl Tot slot willen wij u hartelijk danken voor het luisteren naar het programma en wij wensen u godsrijke zegen toe.